Ik zag je heus wel lachen naar mijn vriend Ach ja, je maakt hem zo lachen, doe wat dan maar in mijn bed. Ik heb al maanden goed op je geleerd. Je kunt nu nog wel lachen.